U heeft geluisterd naar Toets Stielemans met het nummer Nummerkie van het album Chez Toets. Op deze ongebruikelijke cd speelt hij heel veel Franse uh, nummers. En hij wordt daarin uh, vergezeld door onder andere Diana Kroll, Diane Reeves, uh, Shirley Horn en Johnny Mattis. En u hoorde op dit nummer Toets Stielemans natuurlijk op harmonica en Bart van der Brink op piano. Welkom bij deze uitzending van CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik heb twee uurtjes met heerlijke jazzmuziek voor u klaarstaan. En uh, zoals altijd kunt u meelezen met ons uh, op onze website cfmjazz.nl. U kunt daar ook verzoekjes of reacties kwijt over het programma. Het volgende nummer wat ik ga draaien is van uh, een pianist. Hij is deze week helaas overleden. Hij is een van de grote Amerikaanse uh, jazzpianisten. En uh, ja, hij leerde piano spelen van zijn moeder, een uh, concertpianiste. Hij speelde heel lang uh, bij Art Blakey en de Jazz Messengers. Hij heeft daar ook als arrangeur een uh, aantal nummers uh, gemaakt. Hij speelde daar onder andere met uh, Wayne Shorten en Freddie Hubbard. En uh, hij ging in 1964 daar weg en is toen voor zichzelf begonnen. Hij heeft een aantal, uh, aantal jazzstandaards uh, gemaakt. En um, een van zijn bekendste nummers is, is uh, Bolivia. En het nummer wat ik ga vandaag ga draaien, dat heet Naima. Het komt van het album Eastern Rebellion uit 1975. En de pianist waar ik het over heb is Zidor uh, Walton. heeft geluisterd naar Sidor Walton met Naima. Helaas deze week overleden Sidor Walton, een groot pianist. We gaan verder met, een, uh, ja, met iemand die ik uh, dit jaar voor het Noord CTS uh, voor het eerst gezien en gehoord heb en dat is Terence Blanchard. Hij heeft een album gemaakt in 1993 dat heet Simply Stated en daarvan ga ik het uh, titelnummer draaien, Simply Stated, Terence Blanchard. ...heeft geluisterd naar Lester Young en de Oscar Peterson Trio. Het nummer heet I Can't Get Started... ...en het komt van het album The President Plays With... ...de Oscar Peterson Trio uit 1952. Ik ga verder met een, uh, ja, met een Amerikaans talent... ...waar ik nog niet veel van gehoord heb... ...en uh, ja, die echt fantastisch trompet speelt... ...en daarom wilde ik hem uh, graag in deze uitzending uh, gaan draaien. Zijn naam is Ambrose Akin Mushire... Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Uh, het album wat hij gemaakt heeft heet When the Heart Emerges uh, Listening. Komt uit 2011. En uh, het, uh, het nummer wat ik ga draaien dat heet With Love Ambrose Eken Massire. U heeft geluisterd naar het Jimmy Cobb Quartet met het nummer Never Let Me Go van Cobb's Corner, een album uit 2007. De legendarische jazzdrummer Jimmy Cobb uh, is inmiddels 84 jaar oud en hij is nog de enigst levende uit uh, de Miles Davis Band die de klassieker Kind of Blue heeft uh, geschreven en opgenomen. Uh, wat dat betreft een, uh, ja, nog een jazzlegende die uh, gelukkig nog steeds leeft. En op dit album werkt hij samen met uh, Roy Hargrove op trompet, Ronnie Matthews op piano en uh, Peter Washington op bas. Het volgende nummer wat ik ga draaien is een uh, nummer. Het komt van een, uh, van een, uh, een jazz vocaliste die ook heel goed is en groot is geworden op die piano. En uh, zij heeft een uh, nummer gemaakt met uh, eigenlijk allemaal country uh, nummers... En het nummer wat u gaat horen is geschreven door Willy Nelson. Het wordt uitgevoerd samen met Mark Knopfler en uh, Kirk Wellem. Uh, het nummer heet Healing Hands of Time. En de vocaliste waar ik het over heb is Diane Schuur. Het komt van de album The Gathering uit 2011. U gaat luisteren naar Diane Schuur met Healing Hands of Time. Mm. Luisterden naar Diane Schuur met The Healing Hands of Time, een klein vleugje country uh, met jazz samen. We gaan weer terug uh, richting uh, Lester Young en de Oscar Peterson Trio. Van hetzelfde album als daarnet: uh, The President Plays with the Oscar Peterson Trio uit 1952, ga ik het nummer draaien Ad Lip Blues. Met dit nummer uh, sluit ik het eerste uur af van uh, CFM Jazz. Ik heb nog veel meer uh, heerlijke jazzmuziek voor het uur uh, hierna. Dus blijf lekker luisteren. Mocht u nieuwsgierig zijn, kijk even op onze site cfmjazz.nl. Daar kunt u uh, uh, alles lezen over de uitzending van vandaag. En kunt u ook eventueel een reactie kwijt. Lester Young, Oscar Pietersen Trio met Ad Lip Blues...